Aan de besprekingen doen 115 kardinalen mee. Ze moeten het eens worden over de vraag wanneer het conclaaf begint. Bij het overlijden van een paus stond daar een termijn voor van 15 dagen. Maar vlak voor zijn aftreden bepaalde Benedictus dat de kardinalen die termijn nu niet aan hoeven te houden. Mogelijk begint het conclaaf al volgende week.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 In Detroit is Bobby Rogers overleden. Hij was medeoprichter van The Miracles, de eerste succesact van de beroemde platenlabel Motown. De band was vooral bekend als Smokey Robinson en The Miracles en scoorde in 1970 een wereldhit met het nummer Tears of a Clown. Rogers schreef ook nummers voor, onder andere The Temptations en Mary Wells. Hij was al geruime tijd ziek. Bobby Rogers is 73 jaar geworden. Het weer opklaringen. In het noorden komt plaatselijk dichte mist voor en daar kan het glad worden. Het vriest licht. Overdag lost de mist snel op en het wordt zonnig. Maximaal liggen tussen 8 en 11 graden. Dinsdag wordt het nog iets zachter. Dit was het NOS-journaal. Dit is Radio 1: KRO's Nacht van het Goede Leven. De Nacht van het Goede Leven. Adeline van Leer. Oh, wat kan ze dat toch sexy zeggen, hè? Signe Tollefsen. Ja, helaas eh, ver, verdwenen naar Zweden. Maar eh, muzikaal blijft ze nog wel hier eh, rondhangen. Alhoewel al, al, ik al een tijdje niks van gehoord heb. Hoorspel herhaling nu. Gevonden in onze eigen krochten. Uit 1995 nu het hoorspel Rimpels. is dus een tekst van Allard Klok en de regie is van Johan Dronkers. En nu hoort de stemmen van Pieter Lutz en Hans Kuiper. Open, Dat weet je. Ah, eindelijk gevonden. Het is de tweede rechts. Wie ben jij? Ik was helemaal verkeerd gefietst. Ja, ik ken jou niet. Wat moet jij hier? Hij zei de tweede links. Maar er is helemaal geen tweede links. Het was de tweede rechts. Wie zei dat? Wat moet jij hier? Schoonmaken. Schoonmaken? Daar heb ik mijn mensen voor. Daarom ben ik hier. Ik ken jou niet. Dat klopt. Ik ben stouw. Ik kom in plaats van mijn broer. Die moest zo nodig gaan bergwandelen. Wat? Bergwandelen. Au. Au. Wat is er? Nee, niks, niks. Mijn been. Nou, hij, hij vroeg dus of ik deze week wilde schoonmaken. Eigenlijk vind ik het niks, het huishouden, maar goed. De broer van Ferno. Dus Ferno komt niet. Nou. Nou, je, je weet wat je moet doen: vloer vegen, plinten afnemen, keukenvloer dweilen. De schoonmaakspullen staan in de keuken. Waar in de keuken? Onder het aanrecht. Dat zal ik eerst vegen? De bezem staat ook in de keuken. Uh... Daar. De broer van... Ferno. en de weg verkeerd uitgelegd. Zelfs dat kan niet. Handig, zijde op de vloer. Stil hier. Kan er geen muziekje aan? Heeft u geen stereotoren of, of iets van een radio? Televisie. U heeft toch wel televisie? Nee. Heeft u ook niet. Stil zeg. Dat u daar tegen kan. Daar heb jij nog wel moeite mee. Oh, nee, ik vind het niet erg. Je hoort alleen niks. Zit u altijd in die stoel? Kunt u zelf niet schoonmaken? Praat u wel eens met verno? Kunt u er niet uit, uit, uit die stoel? Heeft u last van uw benen? Daar, in de hoek. Wat? Stofneest. daar ben ik nog niet geweest. Ik veeg met een systeem. Heeft u jicht in uw benen? Een systeem? Trombose. Dan zal het vuil maar weg is. Ja, ja, ja. Bijna klaar. Maar, u kunt wel lopen? Daar, onder dat kastje. Daar ben je nog niet geweest. En je broer doet de plint ook. Ja, die doe ik zo meteen. Dat ziet er weer schoon uit. De stoffer blik? In de keuken. Onder het aanrecht, natuurlijk. Als je oud bent is dat moeilijk. Ik voel het nou al in mijn rug. Weet je wat het is met Ferno? Nee. Weet je niet? Nee. Wat is er dan? Stoffig. Erg stoffig. Wat is er met Ferno? Die zei dat de plinten zo stoffig waren. Zei Ferno dat? Vindt u hem aardig? Vindt u hem erg pintig. Oh ja? Hoezo? Jouw broer doet eerst de plinten en dan de vloer. Nee, ik doe het andersom. Dat zie ik. Nou, kun je de vloer nog een keer doen. Wat? Je hebt het vuil van de plinten op de vloer geveegd. Dat had je wel mogen zeggen. Ik doe het ook voor het eerst. Zo blijf ik bezig. Ah. Huh. Filosofie. Nietzsche. die snoor. Is toch die met die snor? Die abteilung des Willes. Ja. En de touw van Lau Tje. Tje. tje, tje. Zware kost allemaal. Net zo zwaar als het papier. filosofie. Je hebt een aardige kast vol. Ik heb op school veel filosofie gehad. Freud, Jung, Schopenhauer. Allemaal. Zulke dikke pillen kregen we te lezen. Je bent in filosofie geïnteresseerd? Nou, geïnteresseerd. Ik weet er veel vanaf. Dat jij geen radio hebt. Luister je nooit muziek? Ik praat toch niet te veel, hè? <laughs> jij zit natuurlijk de hele dag te lezen. Hou je niet van muziek? Nee. Saai, man. Een beetje zitten. Zo stil. Maar je leest. Vergeet dat hoekje niet. Niet veel. Je moet de televisie kopen. Dan kan je televisie kijken. Wat zat ik nou laatst te kijken? Zo'n uh, zo kennisquiz. De, de kon... Uh... Wat praat jij veel? Want ik werk wel door. <laughs> de, de kon... Uh... Je broer uh. praat nooit zo veel. Nee. Praten jullie niet met elkaar? Hij vertelt ook nooit dingen? Hij komt hier om te werken, niet om te praten. Dus jij weet niet zoveel over Verno. Moet mm. <hums> je kijken, twee korrels zand. Heb ik daar nou voor staan vegen? Er ligt een dweil in het kastje, daarmee kun je de keuken doen. Zo so heette dat programma. De keuken is weer schoon, ik heb ook even onder het fornuis gedwaald. Volgens mij komt Ferno daar nooit. Die is niet zo secuur. Hij is eerder achterbaks. Eigenlijk is hij niet aan het berg wandelen, hij is aan het berg beklimmen. Huh? Opeens was hij vertrokken. Dat is natuurlijk bang om mij tegen te komen, weet je. Nou, hij kon jou niet meer bereiken, je hebt geen telefoon, anders had hij af kunnen telefoon mee. bellen. Zie je die lucht? Het gaat sneeuwen. Zie je daar? Achter de berg. Die ogen. Recht voor ons. Pestpokken weer. We moeten een lichtkogel afschieten. Wat moeten we? We moeten een licht. Niets, het is een gedicht, dat mompel ik zo af en toe. Het klonk niet als een gedicht. Ben je klaar? Bijna. Ik knijp het wel nog even uit. Jij praat niet veel, hè? Je zegt wel eens wat, maar het is niet uh, dat je echt belangstelling hebt voor mensen. Dat je geïnteresseerd bent in iemand. Ik heb liever dat je me met u aanspreekt. Uh, met u, sorry. U praat niet veel. We hadden samen kunnen praten. Samen praten? Ja. Over... ...Ferno? Of over filosofie? Mijn portemonnee ligt in de kast. Ik zou best wel wat meer over Nietzsche willen weten. Als je me even pakken kan, dan geef ik je geld. Alsjeblieft. Ja. Wij hadden een leraar op school, meneer Bostekaf. Die gaf filosofie. Maar die gaf zo saai les. Ik ben alles alweer vergeten. En als ik nu wat lees, dan begrijp ik er niks meer van. Dan doe je je beste niet voor. Filosofie is werken, doorgronden. En je moet je in een theorie vastbijten, alsjeblieft. Heb... Je moest maar gaan. Heb jij. Uh... Heb jij wel eens een, een relatie gehad met. Met een lief meisje waarvan je zeker wist dat ze de ware was. Een relatie? Ja. Een relatie die een tijd duurde. Waarin het twee jaar goed gaat. En waarvan je denkt, dit is het. Maar dat er dan iets gebeurt waardoor je relatie in één klap naar de klote is... en dat het dan voorbij is voor iets ontzettend lulligs. Heb je dat wel eens meegemaakt? Nee. Nooit een relatie gehad? Nee. Zelfs geen relatie gehad? Nee. Nee. Nou, dan ga ik maar. Ja. Prima. Laat je die dweil hier? Ja, ja, die is nu wel droog, hè? Nou, bedankt. Tot ziens. Ja. Alles is gedaan. Vegen, plinten, keukenvloer dweilen, ja. Ja, dat was alles. Ja. Goed. Dan ga ik... Alles is gedaan. Ik zit met een probleem. Wie niet? Ik wil je om raad vragen. Zou jij misschien... Nee. Willen... Maar je weet nog helemaal niet wat ik je wil vragen. Nee. Waarom wil je me niet helpen? Ik kan zien dat je veel nadenkt. Jij moet me raad geven. Jij kent Verno en je hebt al die filosofieboeken hier staan. Je moet veel weten. Je kunt mijn avondeten klaarmaken. Avondeten klaarmaken. Alles wat je nodig hebt staat in het linker keukenkastje. Verno hoeft nooit eten klaar te maken. Verno heeft ook geen problemen. Oh, oh nee. Ik ga hier nou toch geen eten klaarstaan maken. Oh goed. Ja. Het probleem is dat Linker Linkerkastje. Met... Ja, maar ik. Als het klaar is, kun je het op het aanrecht zetten. Wat moet ik maken dan? Alles wat je nodig hebt staat in het linker keukenkastje. Ik kan niet koken. Groetjes aan Ferno en bedankt voor het schoonmaken. Oké. Okay. Oké. Okay. Ik zal het proberen, maar ik kan niet koken. Wat zei je nou, linkerkastje? Linkerkastje. Linksboven? Linksboven. Oké. Okay. Leuke grap. Wil je nou even serieus zijn? Ik wil best voor je koken als je me straks raad geeft, maar dan moet je me niet voor de gek houden. Weet je wat er in je keukenkastje staat? Ik weet wat er in mijn keukenkastje staat. Ik denk dat je je vergist. Er dus staat alleen maar één grote zak rijst, uh, vier blikjes tomatenpuree en twee potten. Gadverdamme, wat is dit voor een troep? Oesterswammen, ik weet wat er in mijn kast staat. Gadverdamme! Je was er niet van plan om mee te eten. Hoe kun je dit eten? Dit eet ik al 36 jaar lang. Deze troep? Ja. Waarom? Je kunt je vragen stellen als het eten op een aanrecht staat. Maar je eet dat toch niet iedere dag? Je eet toch wel eens wat anders? Uh, een stuk vlees, een lekkere biefstuk, gebakken Maak liger? dat eten klaar voor het dammen! Oh. praat jij veel. Ik eet rijst met puree en oesterswammen. Dat eet ik elke dag, al 36 jaar lang. Maar waarom ik dat eet is mijn probleem, niet het jouwe. Probleem, ja. Dat kun je wel zeggen. Ik ken weinig mensen die al 30 jaar lang iedere dag oesterswammen eten. Ik ken überhaupt geen mensen die moesten me eten. Gadverdamme wat een troep. Pas als de rijst gaar is, moet de puree erbij. Alsof er veel mis kan gaan. Er kan veel mis gaan. Daar kom jij nou wel achter. Ze zien er echt vies uit. 36 jaar lang. Oh, dat is het. Jij hebt een kunstgebit. Je kan geen stevig voedsel kouwen. Waarom zeg je dat niet? Heb je een kunstgebit? Ik moet nog even staan. Slaap je? Hé. Hey. Grijzaard. Als je nou wakker wordt, dan kan je me raad geven. Ik heb ook niet alle tijd. Waarom eet je die vieze dingen? Als ik ze alleen al zie... Je lijkt een beetje op Bo. Die slaapt ook met haar mond open. Ik lag wel eens naar haar te kijken als ze sliep. En dan lag ze heel lief met één arm onder haar hoofd. En haar mond een beetje open. Net als jij nu. Ik zou me doodschrikken als ik naast jou wakker zou worden. Je hebt rimpels in je gezicht. Je bent te oud. Ga je me nou raad geven... Shit, het eten komt. Auw! Word nou wakker! En? Aangebrand? Jij sliep niet. Een beetje. Het was een gedicht. Ik mompelde een gedicht. Is het eten klaar? Geloof het wel. Een gedicht. Echt staan. Weet je, nooit eens wat anders? Nee. Ik kan me niet voorstellen dat ik dertig jaar lang die smerige dingen moet eten. Kom op met je probleem. Het ziet er zo vies uit. Nou. Ferno heeft met Bo staan zoenen. Ja. Ja. Ferno heeft met Bo staan zoenen. Ja. En? Niks en. Je probleem is dat Ferno met Bo heeft staan zoenen. Ja. Ze hebben elkaar een kusje gegeven. Ja, een kusje? Ze hebben gezoend, gevreden. Ze zijn met elkaar naar bed geweest. En wie weet wat nog meer. Jij komt hier omdat je broer... Ja, omdat mijn bloedeige broer mijn vriendin heeft versierd. Hij heeft onze vriendschap verbroken. We waren dikke vrienden. Ferno is niet zo'n prater, behalve bij mij. We vertelden alles aan elkaar, echt alles. Ik heb hem alles over Bo verteld. En wat doet hij? Hij heeft er versierd. Mijn bloedeige broer. Dat is echte vriendschap. Ik wil niet meer bij hem in huis wonen. Ik kan niet leven met iemand die achter mijn rug om mijn vriendin versiert. Wat moet ik daar nou, nou mee? Ik moet pissen. Je moet me helpen. Nee, jij moet mij helpen. Ik wil advies van je. Van u. Ik wil advies. Van u. Ik wil advies van u. Als je mij even helpt. Nee, je zou me advies geven. Eerst pissen. <tosses> Vo voorzichtig. Ja, aan. aan. Een broer kan dat toch niet doen? Ik nee, wil het niet meer. Nee, dat kan een broer niet doen. Lukt het verder? Jawel, ik zal nog wel benaderen. Als ik roep, kun je me halen? Het kan niet. Dat kan ik niet maken. Als ik terugkomt. Ja. Als... En? Of je me komt halen. je erover nagedacht? Ja. En? Daar nou, wacht je even. Nou, oh, moment. Even, even zitten. Zo. Ik weet het niet. Wat? Ik weet niet wat ik ervan moet zeggen. Je moet me raad geven. Ontwijken. Nou, ja, dat kan niet. Ik zie hem iedere dag. Vergeef hem. Nooit. Hij heeft onze vriendschap verpest. Dan weet ik het ook niet. Ik weet het gewoon niet. Jij kent Verno. Heb je niks aan hem gemerkt de laatste tijd? Nee. Het is weer mooi schoon hier in huis. En wat heb ik nou? Raad. Raad. Advies. Ik ben nog niks verder. Ontwijken of vergeven? Dat is toch geen antwoord? Ik dacht dat je me ging vertellen wat ik doen moest. U? Ja. Kijk, hij is nu aan het bergbeklimmen. Maar als hij straks terug is. Waar is hij aan het bergbeklimmen? Ergens in Nepal. In Nepal? Ja. Daar heeft hij je zeker ook nooit over verteld. Hij gaat er wel vaker naartoe voor een aantal weken. Waar? Ja, in Nepal. Waar precies? Weet ik niet. Een of andere berg met eeuwige sneeuw, die is hij aan het beklimmen. Maakt het uit welke berg? Hij had het moeten zeggen. Hij kon je niet bereiken. Wat doe je moeilijk? Ik ben er nou, toch? Vreselijk land. Nepal. Hoezo? Nou, wie gaat er nou berg beklimmen? Vreselijk om bergen te beklimmen. Juist niet. Het is hartstikke spannend. Hij ging zijn nieuwe spullen uitproberen. Pikhouwelen, lifelines, thermisch pak, heeft hij allemaal nieuw gekocht. Hij is samen met een vriend... Lijkt het je wat, berg beklimmen. Hij is veel te stijl. Nee, daar ben je te oud voor. Daar komen we nooit in één dag overheen. We blijven hier. We kunnen niet verder. Het eten is bijna op. Er is eten in de koelkast. Hou op met die flauwe grappen. Je kunt beter nadenken. Het is al zeker acht uur lopen. Bergon? Wat? Heb jij een idee? Nee. Denk daarmee. Anders kan dit nog wel eens onze laatste tocht worden. Onze laatste tocht? Wij samen, he, zo. Wij met z'n tweeën. Stouw. Het is stouw. Ik ben stouw. Wat deed je? Huh? <tus> het is weer mooi schoon hier. Heb je tegen mij? Ik ruik zelfs alles reinigen. Heerlijk. Tegen wie praat je nou? Ik heb het tegen jou. Ja, maar... Jij zit toch naast me. Daarnet... Ik Uit... heb het tegen jou. Blijf maar doorzeuren. Kun je je eigen problemen niet oplossen. Ach. Ik heb je eten klaarstaan maken, Bergon. Zeg nou, waar heb je het steeds over? Wie, wie is die Hessel? Jij bent ook niet gezellig. Ik wil weten wat ik met Ferno aan moet. Hé, hey, Bergon. Wat is die vloer mooi schoon, zie je dat? Ah, laat ook maar. Jij hebt het maar makkelijk. Jij hoeft geen geld meer te verdienen. Je hoeft je nergens meer druk over te maken. Jij kan de hele dag in je stoel zitten. Nou, als je zelf toch niks meer aan je kop hebt, dan kan je mij wel helpen. Wat? Oh, jij hebt natuurlijk alleen je ogen dicht. Nee, jij slaapt niet. Luister je. Jij kan achterover in je stoel zitten en terugdenken aan al je mooie herinneringen. Jij hebt een heel leven achter je. Geef je mij nou nog advies? Wat heb je daar? Oh, ben je er nog? Ja. ja. Breng me dan maar een glas water. Er zit verband om je been. Ik heb dorst. Je moet zo maar gaan. Je zult nog genoeg te doen hebben. Wat is er met dat been? Dat boek met die rode kaft. Wat is er met dat been? Dat moet je even van mij de kast pakken. Je gaat nou toch niet voorlezen? Is het op straat gebeurd? Dit is een erg duidelijk en eenvoudig boek. Hierin worden alle filosofieën kort en bondig uitgelegd. Neem me mee. Dat is goed. Ik had het niet uitgemaakt. Wat? Voor een kusje had ik het niet uitgemaakt. Niet uitgemaakt? Maar ze heeft me bedrogen. Zij heeft het gedaan. Het is haar schuld. Ah, en nou ben ik het zat, Bergom. Wat is er met dat been? Ik heb je huis schoongemaakt, ik heb die smerige troep voor je klaargemaakt... en als ik je advies vraag, dan geef je geen antwoord. Ik krijg een filosofieboek mee, alsof daar een oplossing in staat. Ja, moet ik dan op alles een antwoord weten? Ja, in ieder geval op de vragen die ik stel. Huh. Weet je zelf al wat er met dat been is? Bekijk het dan ook maar met je benen, met dat smerige eten. Het zal me een rotzorg wezen. Dat was het. Wat? Dat was alles wat je te zeggen hebt. Hoezo? Dan kun je gaan. Goed, jongen. Ik ben al weg. Toen ga je maar met je broer om. Wat? Wat zei je? U. Wat zei u? Ik heb je huis schoongemaakt, omdat je zelf die oude stoel niet uitkomt. Omdat je de hele dag in die luie rotstoel zit, maar iemand helpen? Hou Ik zit niet op je gunsten te wachten. Je kunt gaan. Volgende week is Verno er weer. Die doet zijn werk tenminste zonder zoveel te praten. Dat bevalt me beter. Wacht maar af. Als je ziet wat Verno mij flikt... Wie weet wat hij jou nog gaat doen. Pas maar op als hij volgende keer komt. Dat zal ik doen. Misschien moet ik hem wat dingetjes vertellen over jou. Het lijkt me beter als je gaat. En als ik nou eens bleef? Ga naar huis. Zo ga je niet met mij om. Sorry. Ik zal zo gaan. Mag ik nog? Het is niet persoonlijk. Een beetje. Niet? Niet? Mag niet. Misschien betekent de vraag... Ja, laat maar. Laat maar die vraag. Stel hem. Nu? Stel je vraag. Je bent nieuwsgierig? Je vraag... Dat been. Weg. Maar... Ga dus... naar huis. Zie je wel, je wilt het niet. Weg jij. Moet ik je mijn huis uitslepen? Ik ben hier te oud voor. Laat me met rust. Het moet je van me? Weten wat er met je been is. Het doet pijn, het doet gewoon pijn. Soms zeg je dingen. Waar heb je het over? Over lichtkogels, over hessel. Over sneeuw. Over al die dingen die je zegt. Nog een glas water, alsjeblieft. Ik heb me veel te druk gemaakt. Als je mij gewoon advies had gegeven, dan had je je niet druk hoeven maken. Je praat te veel. Je praat te veel. Heb je nog pijn? Ja, in mijn hoofd. Van jou gepraat. En in je been? En in mijn been, ja. Volgens mij moet je het verband verschonen. Ik zag dat het vies was, je been kan gaan schimmelen. Heb je schoon verband? Waarom? Om schoon verband, om je been te doen. Doe maar niet. Ik weet hoe vervelend het is. Ik heb ook een keer een snee in mijn hand gehad. Echt een, een hele diepe wond. En dat verband heeft er toen veel te lang omgezeten. Het begon op een gegeven moment vreselijk te stinken. Echt zo'n zo smerige lucht. En het bleef aan die hand zitten. Ik ruik nog niks. Ja, dat duurt niet lang meer. Ik doe er wel uh, een nieuw verband om. Doe maar niet. Wat doe je... Band pakken? Doe niet. Berg om. Het kan gaan rotten, er moet echt nieuw verband om. Jij komt niet aan dat been. Zo. Het kan gaan schimmelen. Hou je mond dicht. Doe maar niet. Ja, zie je wel. Ik wist het wel. Ja, Ik wist het wel. Het, het heeft geen zin meer. Ja, wat ga je doen? Wassen. Je been moet gewassen worden. Het is vet te koud. Dat water is veel te koud. Zo. Ja, als je nou zo nodig mijn been moet wassen, heb ik liever dat je warm water gebruikt. Ik zal het er niet te strak omheen doen. Ja, het, ja, het kan er wel wat lossen. Ja, je knelt mijn hele been af en, en zet het goed vast van boven, anders raakt het los. Zo. Hartstikke mooi. hartstikke gek. Dat been is helemaal in orde. Waarom zit daar verband om? Wat? Jij zit de boel voor de gek te houden. Gestoord ben je. Oesterzwammen, rare praat. Jij bent hartstikke gek. Het is... Nou, wat? Pijn. Waarom doe je er dan verband om? Tegen de pijn. Je doet verband om een been als er een wond zit. Een open plek. Wat heb je met dat been? Ga mij. Ik kan me nog meer vertellen. Je hebt helemaal geen pijn. Je bent een seniele oude man die de boel belazert. En zo? ja. Dat is zeker de koning van Utopia. goede vriend van je. Je ging zitten. Je bent gaan zitten. Helemaal niet. Jij bent degene die zit de hele dag. We kunnen niet stilzitten. Lopen. Blijven lopen. Hou vol toe. Hou vol. Nee, nee, nee. We gaan niet lopen. Mafkees. We zijn in jouw woonkamer. Ik ben die spelletjes zat. We zitten en we blijven zitten. Doorlopen. Zitten. We zitten. Nee, niet zitten. Bergom. Je zit op een stoel in je kamer. Ik zit naast je. Ik ben stouw. Ik heb je kamer schoongemaakt. Nee, niet zitten. Het is voorbij. Kijk dan. We zijn gaan zitten. Precies. Zitten. Hé, hé. Zal ik wat water pakken? Dat is er niet. Er is geen water meer. De waterzak is helemaal leeg. Er is niks meer. We redden het niet, Hesel. Ik ben Hessel niet. We redden het niet. We moeten eten. Eten, Hessel. Er is niks meer. Oké. Okay. Oké, okay, we lopen. Hoe ver moeten we nog? We moeten die berg nog over. Als we hier blijven zitten, sneven we in. Hoeveel eten hebben we nog? Nog een beetje. Van wat? We... We hebben nog wat... Oesterswammen. Mooi. Daar redden we het wel mee. We moeten verder. De kaart. Jij hebt de kaart. Geef hem. Ik heb de kaart. Waar heb ik die? Je bent de kaart kwijt. Ik ben de kaart kwijt. Onze routekaart. We komen hier niet meer weg. En we zitten hier al zo lang. Hey, hoe gaat het met je? We moeten het samen redden, makker. We zijn door alles heen. We hebben zelfs geen water meer. We moeten iets verzinnen. Een plan. Een overlevingsplan. Overlevingsplan? Als jij die voedselpakketten niet had achtergelaten... hadden we nou nog de hete gehad. Voor die anderhalve kilo bepakking minder. Wat stom. Dat is wel het stomste wat je doen kunt. Doet Hessel dat? Ja, dat deed. Wel? Dat deed, Hesel. Jij hebt diezelfde glinstering in je ogen. Jullie kwamen zonder voedsel te zitten, maar je hebt het overleefd. Noem jij dat overleven? Ik heb het overleefd, ja. Nou, je komt er nog wel achter. Waarachter? Honger. Hoe je verandert als je honger hebt. Hoe er langzaam een waas voor je ogen trekt. Hoe je beste kameraad, je beste vriend hoe die door de honger een prooi wordt. Je houdt het wel vol voor een paar dagen. Je maakt samen grapjes. Vertelt verhalen over vroeger. En op een gegeven moment denk je... dat je alleen maar helikopters hoort. Ja, je denkt dat er elk moment een helikopter komt om je te redden. En dan gebeurt het... dat je ook dat niet meer gelooft... Ah, en dan zie je hoe, hoe je beste kameraad langzaam buiten bewustzijn raakt. Je vertelt hem een grap, maar hij reageert niet meer. Je praat er moed in, maar hij reageert lang niet meer. En dan ben je alleen. En je voelt alleen de honger. Het enige wat je wilt is eten. Alleen maar eten. En je wacht en je wacht. Dagen wacht je... En dan opeens verandert er iets in je. Dan is het niet met een vriend, die als je ligt. Dan is dat opeens geen mens meer. Je wilt alleen maar eten, eten en dan... taai, taai als elastiek. En je koud, koud, kokhalzend eet je je buik vol. Kokhalzend. Jij ja, hebt... <tie> Je krijgt het gewoon niet weg. Hij oh, is al was een taai. Jij bent maf. Ik moest maar niet zoveel praten. Wat erg voor je. U. Voor u. Nou, ga er toch op. Dat doet er nou toch niet meer toe. 36 jaar lang. 36 jaar. Ik kan u ook gaan. Ja. Het is goed. Ik moest het aan iemand kwijt. kon het niet meenemen. En? Verno? Verno? Ach. Wat is gebeurd? Misschien dat ik... Nee, ik, ik weet het niet. Op sommige vragen kun je echt geen antwoord krijgen. Jammer. Je moest maar gaan. Dat boek. Uh... Neem maar mee. Bergon, ik. Ja, ja. Ik zal dit niet. Het is nooit... goed. Ga nu maar. Dat was Rimpels en wie die maar zo mooi bespeelde... heb ik er geen idee van. U hoorde in ieder geval de stemmen van Pieter Lutz en Hans Kuiper. Vanaf 7 maart 2013 eh, presenteert Tom Lanois zijn succesvolle monoloog... sprakeloos op de planken in Nederland. In 2009 publiceerde Lanois de geprezen en ontroerende roman sprakeloos over zijn moeder. De slagersvrouw, een amateuractrice die na een beroerte door afasie werd getroffen. En exact een jaar nadat hij in een volle Amsterdamse carré stond... en met zijn boekenweekgeschenk heldere hemel niet uit de literaire actualiteit was weg te branden... brengt doorgewinterde rasperformer Lanois zijn boek weer zelf voor het voet ligt. Tom Lanois liet zijn publiek alleen even los voor de pauze. De rest van de tijd hing de zaal aan zijn lippen. Nou, dat schreef er eens een van de NRC vorig jaar. En ik geef hem gelijk, want ik was erbij in Carré. En ik maakte opnames. Klinken wat groot en verwegig, maar ja, het is Carré, hè. Ik maakte een impressie een aantal fragmenten dus. En aangezien een van de motto's van het boek sprakeloos... komt uit dit lied van Anthony and The Johnsons... opent en sluit Anthony... Deze impressie. silence to the ground Oh the world is falling for you Hold on blue from me and you Teardrops fall Op intensive care. Met bliksem in de blik. Na een nacht van gedwongen rust weer onvermoeibaar schuimbekkend in haar ongekende taal. Haar naast nieuwe duivelse dialect. Brede riemen kluisteren haar vast aan het ijzeren ziekenhuisbed. Ook haar beide armen zijn vastgebonden met dunnere riemen die in haar veld snijden. Haar poederige... Gerimpelde oude vrouwenvel van zachte zijde, van prachtig teder perkament. Je kunt de moed te zien en de schaafwonden op de plaatsen waar de boeien haar al eerder hebben bekneld. Een marteling gezet, zonder de naam van marteling. Hoe meer bewegingen, hoe meer pijn. Desondanks vloedt en ze haar kleine knokige lijf weg en weer zoveel ze kan, koppig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 En in verschillende toonaarden, de ene direct na de andere, zonder overgang. Beledigd, smekend, smalend, smartelijk, woest. Een beetje. Haar hele register van amateuractrices uitgeprobeerd op één repliek van slechts twee woorden, des te schrijnender, omdat ze me zo doen denken aan dat speels rijmende refrein van het gelijknamige liedje, waarmee in Nederland het Eurovisie Songfestival won, in het jaar nadat ze van mij was bevallen. Een beetje. Een beetje. Punt gaaf gebracht door een vakvrouw die ze altijd hogelijk waardeerde. Een winnend niemendalletje dat ze altijd heeft geprezen om zijn taalkracht. Alleen, waarom schrijfde jij nooit zoiets? Zij, zij, zij. Die prachtige, barokke, precieze, nooit opdroogde woordenstroom van waardeer. De weluidende spraak die zij zoveel jaar zo meesterlijk machtig is geweest. Haar tong valt van voor deze rampzalige avond, de taal van haar vroegere ik, mijn oudste bron, mijn moedertaal, mijn verbale DNA. Zij. Zij. Zij. Allee, schrijf jij nooit zoiets, een geestige meezinger voor de kleine man? En waarom niet? Voor de ware artiest is niets te min. En er valt nog flink geld mee te verdienen op de koop toe. Wat je van die boeken van u niet per se zult kunnen zeggen, hoor. <lacht> Terry Schoten, 1959, aan de Côte d'Azur in Cannes, een beetje. In color zwart-wit klonk dat, coquet, plagerig In deze harde ziekenhuiskleur, in dit buislamplicht is het een litanie van opstand, onbegrip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 Door de ijle luchten zweven en scheren duizenden meters boven de begane grond was ik onthutst om zoveel argwaan bij mezelf. Ja, leed ik op mijn beurt niet ook aan de tremolo van slechte opera's met mijn voorbarige veroordeling? Dit, dit kon toch niet opnieuw een geval zijn van haar klassieke aanstellerij? Zover zou zelfs, zelfs zij het toch niet Durven drijven, niet dat ze aan haar proefstuk toe zou zijn. Nee, José Verbeke, zo stond ze op iedere theateraffiche onder, onder haar eigen naam, haar meisjesnaam. Niet uit feminisme, hè? want feminisme dat vond zij een, een scheldwoord. Hè? Bevrijding dat heb ik niet nodig, hoor. Heb jij bevrijding nodig? Emancipatie, dat is iets voor zeurkousen en neurastheniekens. José Verbeke dus.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 Met een eerste keer, hè? dat gelooft niemand. Niemand, geen van de doktoren van de Waaslandse ziekenhuizen had dat ooit al meegemaakt. Hè? Ze kenden dat alleen maar uit hun boeken. Zij, met die, met die bizarre trots, alsof haar gebreken haar status bekrachtigen van uitverkorenen. Plat gezegd, hè? Ik, kon, ik kon zeggen zoals het is: het is een wat deftige gelegenheid, maar goed, ik moet ja, eerlijkheid, hè, uh, mijn gat groeide dicht. Ja. Met geen mogelijkheid kon ik mijn gevoet nog doen. Ze Zij, hebben mij dat moeten openrekken. een speciaal apparaatje. Het ziet eruit als een stemvork. Er komt weinig muziek uit. <lacht> <lacht> de, de, de, een, een, een dilatatie heet dat. Dilatatie. En het doet Gods gruwelijk, zie je. Vijf kinderen ik heb ik op de wereld gezet. Hè? Maar dan vijf kinderen. Hè? vijf. Wel, laat het u door mij gezegd zijn. Een bevalling. Dat is kinderspel. In vergelijking met zo'n dilatatie. Ik werd wakker he. met een buik natuurlijk. En ik werd ondanks de verdoving direct die pijn gewaar daar. En dat? Ik voel mijn hart stoppen met kloppen. Ja, ik zweer het u. He. Het weigerde verder dienst. En het kon mij niet schelen. Ik zonk weg met een glimlach. Merci, lieve leer, merci. Alles is beter dan deze pijn aan oh, mijn uh, kringspier. Maar ja, hoe gaat dat dan? He? Ze, ze hebben ze mij dan uh, elektrische schokken gegeven. En met twee van die strijkijzers En uh, ze, ze, hartmassage, bijna mijn zwevende rip gebroken. En uh, ze hebben op mij ingepraat. Over, over mijn Roger, over mijn kroost. Over het gezin van Pamel dat we aan het waren. De enige klassieker in de Vlaamse theaterliteratuur. Wat ik dauw boerin mocht spelen. Dauw, dat is een hele dankbare rol. Ik heb je dan op mijn tanden gebeten. Hè? Zoals altijd. Ik ben daar dan weer doorgekomen. Hè? Ook zoals altijd. Nergens kan een diva haar buitenissigheid beter bewijzen dan in haar gebreken. In haar ziektes. Ze had steken de pijn in haar oog. Een week lang neemt ze ons geplaagd voor lief. Tja, maar misschien groeit na jouw gat ook jouw oog dicht. <lacht> <lacht> misschien, misschien, misschien, maar heb je, heb je al bladen op uw oogbal van te veel te knipperen naar uw publiek bij het groeten na het gezin van Amel. Tot ze. Uh, met opgeheven hoofd, weer thuiskomt van een bezoekje aan haar oogarts. Nog nooit heeft hier een brave mens zoiets gelezen, hè? of zelfs nog meegemaakt of gehoord van collega's. Nog nooit. Er was, vraag mij niet hoe, een, een zaadje van een aardbei terechtgekomen in een puttje van mijn oog. En wat dat lekker warm en vochtig is. En dat heeft haar wortel geschoten. En die, die, die, die scheutjes die stonden al op punt om met een op binnen te dringen. Ja, maar heb dat van zijn leven al geweest. Er groeien aardbeien in mijn oog. En terwijl ze met een moestuin meer liggen te rotten dan te rijpen. Maar in mijn oog groeien, hè. Groeien. Maar een tweede keer, uh, uh, al op een latere leeftijd, uh, staat haar, haar hart stil. Na een kijkoperatie aan haar knie. <lacht> ja, ze had op voorhand geëist dat ze niet volledig onder narcose zou worden gebracht. Want daaraan weet ze inmiddels haar eerdere hartstilstand. En ze wantrouwde überhaupt die jonge knieschirurg. Omdat hij jong was. En, en omdat hij niet gewild had dat, dat ze meekeek op zijn monitor. Oké, okay, zijn monitoring, maar ook niet. Op haar röntgenfoto's. En waarop ze nog thans aanspraak maakte, een favoriet, onder haar vele motto's getrouw, het oog van de meester maakt het paard vet. Zijn mijn knieën toch wel zeker, niet die van hem. Maar volgens het in de mot heeft, verdoven ze haar toch helemaal. In plaats van alleen lokaal. En ik word wakker, hè? Gewoon op mijn rug deze keer. En ik besef dat ik in de luren ben gelegd door die gangster met zijn stethoscoop. Hè? En ik maar daar in een Franse cholera pad af. Mijn hart op mee kloppen. Ja, ik zweer. Ja, ik kan, ik kan er niet tegen he. tegen onrecht en, en oplichterij en zo. He. Wel, he. ze hebben ze, hier hebben ze een kliniek overhoop kunnen zetten voor mij. Ja. Ze hebben me met en al naar een intensive care mogen rijden. Drie verdiepingen hoger. He. Lift in, lift uit. Ze waren een verdieping verkeerd. Weer lift in, lift uit. He. Die elektrische schokken met die strijkijzers, hartmassage... Bijna mijn andere zwevende rip gebroken... Uh, uh, ...een uur op mij inpraten of wij heel hun dagschema in de war. is zeggen ze, achteraf, hè, uh, dat, dat, dat, dat, hebben we, dat hebben we nooit meegemaakt. Een hartstilstand na een kijkoperatie aan een knie. Ik had u nog gewaarschuwd, zeg ik. Waarom dat dus die jonge, die jonge uh, knieschirreur, die gangster met zijn stethoscoop die komt nonchalant op mijn kamer binnengewandeld. Zo om zich te excuseren. Hè. Luister, ik, ik roep niet raap. Nu, nee, ik roep niet raap, echt. Roepen, ik doe dat niet, maar nu! ben Ik beginnen roepen, hè. Mijn kamer uit, schone manier. En wees blij dat ik niet genoeg geld bezit. Ik procedeerde nu anders het haar van uw kop!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 Het is al erg genoeg om haar zo te moeten zien liggen en lijden, maar ook wat uit haar mond moet rollen. Nu is met de klank van kwaadheid, dan weer met de tijmer van kwaadheid. En een smeerberen is het, het is een misdaad. Dat juist zij, het slachtoffer moet worden van deze aandoening, dat juist zij bedeeld wordt met dit brallend onvermogen.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 Waar ik wil, wanneer ik wil. Hoe kan ik dat woedende bargoens van haar ooit lenigen? Welk soort woord stel ik er tegenover om het uit mijn memorie weg te snijden, weg te krassen? Hoe kan ik deze godspeel ooit vergeten? Het schandaal dat dit ooit mogelijk was en wat zoveel een schepping durven te noemen... en die ze toeschrijven aan hogere wezens, uitgerekend zij, uitgerekend dit...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 van haar, die mond die blijft dapper zijn barbaarse spraakpap pap uitspuwen, die niets, taal, war, taal, lang, taal, roptaal, die, die brei van gebrabbel, die ze onder zoveel tellen besluit met een beetje, een beetje, een beetje, een plaat die blijft hangen. Een vreemdeling die de weg vraagt met de enige twee woorden die hij heeft opgepikt in een niemandsland vol doven. Ze rukt weer aan haar boeien. Ik, ik weet niet wat te doen, mijn gebarentaal is nu al op, die van haar nog lang maar blik is het belangrijkste instrument en die blik spreekt boekdelen. Softly to the ground let the leaves the leaves are falling down in silence to the ground is this the en de Johnsons. En daarvoor Tom Lanois, die zijn roman Sprakeloos voordraagt. Komende donderdag, 7 maart, staat hij in Enschede... Eh, vrijdag in de Stad Schouwburg in Amsterdam... dinsdag de 12e in Haarlem... en daarna gaat hij naar het Zuiden Maastricht. Afijn, checks zijn speellijst op www.begeerte.be. En dan staat links Sprakeloos op de planken. En dan, eh, ik garandeer u een prachtavond. Tom is een rasverteller.